Zeven uur, dikter haar met het NOS-journaal. De klopjacht op een van de verdachten van de bomaanslag in Boston... is nog lang niet voorbij. Inwoners van Boston moeten voorlopig in huis blijven. heeft de gouverneur van Massachusetts gezegd op een persconferentie. In het gebied zoeken duizenden zwaar bewapende veiligheidsmensen... nog steeds met man en macht naar de 19-jarige Djokhar Tsarnaev. De politie gaat er van deur tot deur. Inmiddels is 60 tot 70 procent van de huizen doorzocht. In het gebied zijn explosieven gevonden. De politie kon niet zeggen of die van de verdachte afkomstig waren. Klanten van KLM kunnen sinds gisteravond niet online inchecken of tickets boeken. Lijkt het gevolg te zijn van een cyberaanval, zegt de KLM. Mensen die vandaag met KLM vliegen, worden aangeraden eerder naar de luchthaven te gaan om daar in te checken. Hoe lang de storing gaat duren, is niet duidelijk. Ook Transavia, een onderdeel van KLM, heeft last gehad van de storing. Maar daar zijn de problemen inmiddels voorbij. De laatste tijd waren vooral banken doelwit van cybercriminelen. De schaapskudde Het Soerel krijgt van natuurmonumenten een andere opdracht voor de rest van het jaar. Daardoor lijkt de schaapskudde van Herder Ginwis gered. Vorige week werd bekend dat Ginwis overwoog te stoppen na het mislopen van een omvangrijke graasopdracht van natuurmonumenten rond het Hulshorster Zand op de Veluwe. In een ziekenhuis in het Spaanse Marbella is de Britse muzikus Tom Parker overleden... meldt voorzitter Jan Slachter van Max, die met hem bevriend was. Parker was 68 jaar en was vooral bekend van zijn bewerkingen van klassieke muziek. In 1979 maakte hij met de door hem opgerichte New London Chorale... onder de titel The Young Messiah... een arrangement van het oratorium Messiah van Georg Friedrich Hendel. Zangeres Vicky Brown had een hit met het lied Stay With Me Till The Morning...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 Na nou, nee, de verkeersinformatie de avondspits is vrijwel voorbij. Het is rond Amsterdam nog wel aan de drukke kant. Onder meer op de A1, Hamersfoort richting Amsterdam. Bij Brugge 4 kilometer file. Verderop tussen Meer en Muiden, 4. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, voor Oude Kerk van de Amstel... 3 kilometer door een voetbalwedstrijd. De A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Sloten, 4 na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dan de N11, Leiden richting Bodegraven. De weg is dicht tussen Bodegraven en de A12. Dat komt door technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Bodegraven kan beter omrijden via Den Haag... over de A4 en de A12. Stel, u ontvangt AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank... en u bent vakantieplannen aan het maken. Dan is het handig om te weten wanneer uw vakantiegeld wordt overgemaakt. Wilt u weten waar u aan toe bent... Ga dan naar svb.nl. Sociale Verzekeringsbank voor het leven. Luisterboeken vind je bij Luisterrijk: honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk: de downloadshop voor luisterboeken. luisterrijk.nl.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 Vleisters, schat, maar zijn de prijzen. Vleisters! Oh, oh. Gelukkig, eindelijk. hulp. Hier is Manjari. Uw de nee. presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij het kook- en eetprogramma Manjari. Live vanuit Studio de Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En wij. Bij dit programma vind ik het ontzettend leuk als u reageert. Doe dat dan via onze website, manjari@ntr.nl. Dat is gewoon ons adres, manjari@ntr.nl. Twitteren kan ook, hashtag Radio mangiare. Want waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan op onze portemonnee letten vandaag in Mangiare. Want we leven ver, ik zeker, ver boven onze stand. En dus koken we volgens de Nibud-norm... 8,64 euro voor vier personen. En aan chef-kok Sander Overeinde van restaurant As in Amsterdam... de opdracht om hier zo lekker mogelijk invulling aan te geven. Dat is goed gelukt, hè, Sander? Ja, zeker. Ja, ja, Jij gaat zo meteen achter de potten en pannen staan. Ik ga zo het gerechtje maken. En dan serveer je iets heel moois uit, rekenen wij op. Dat is op. bedoeling, ja, ja, ja. Trouwens, u kunt op onze website radiomandjaren.nl zien... Lezen, het recept nalezen van wat Sander Overijnde vandaag voor ons maakt. Verslaggever Chris Baijema. Hij zocht bij het scheiden van de markt naar alles wat eetbaar is en blijft liggen. En maakte daar een maaltijd van. Noteman, Jos Offerman van de firma Gauthier test voor ons drie soorten pindakaas. Van de, ja, dat is eigenlijk een van de betaalbaarste soorten broodbeleg. Jos, ben je een liefhebber eigenlijk zelf? Op zijn tijd. Ja, welke tijd is dat dan? Oh, uh, na een, uh, een boterhammetje rosbief. Een boterhammetje Maar het is niet alleen maar pindakaas. Nee, ik dat Je kan ook wel een ik. boterhammetje met andere dingen waarderen. Ja, nou maar staat er potje staat er in de kast. Het potje staat er. Nou, En we gaan straks kijken, want we doen een blinde test. Uh, je krijgt geen blinddoek natuurlijk. Maar we, we, we, nee. we brengen drie potjes binnen en we gaan kijken wat jij daarvan vindt. Ja. Kookboeken van Aat, Jonah Freud. Elke keer is ze erbij. Dag Jona, leuk dat je er weer bent. En jij gaat koken voor 2,40 euro. Dat is voor een één huishouden. En, en jij vertrouwde mij voor de uitzending toe dat je overweegt om te gaan scheiden, omdat je zoveel <lacht> mogelijkheden zag. Ja. Voor dat budget. Ja, ja, het is ook wel zo dat je als man blijk je 4 cent meer per dag uit te mogen geven van die put. Ja, 4 hele ik, ja, 4 cent? Ja, vier cent. Dus dat vond ik ook heel interessant gegeven. Ja. Dus ja, dat dat bij harder dus, werken, hè? Ja. Oh, dat is omdat dat mannen harder werken, denk voel. jij. Het is allemaal um, ja, nee, ik vond, wel, ik vond het een uitdaging waar ik helemaal uh, me in vastgebeten heb de ja. afgelopen week. Ja, ja. nou, uh, we gaan straks zien wat jij gemaakt hebt en ja. proeven vooral wat jij hebt gemaakt. Maar we gaan eerst even bellen, want ook in de wereld van de fine dining bij toprestaurants van het land is de crisis toegeslagen. En daarmee ook de vernieuwingsdrift, die wordt eigenlijk opgedrongen, althans zo lijkt het. Een paar weken geleden kondigde chef, kok en restauranteigenaar Ron Blauw aan... zijn twee Michelinsterren terug te geven en terug naar de basis te gaan. Betaalbaar en lekker koken. Zijn dit de nieuwe kleren van de keizer of zet Ron Blauw echt een nieuwe trend in? Aan de telefoon zijn collega Joop Braakhekken. Een man die 23 jaar lang de leiding voert over Le Garage in Amsterdam. En in die 23 jaar nauwelijks iets veranderde aan het concept... de inrichting, de stijl van koken of wat dan ook. Goedenavond meneer Braakhekken. Goedenavond. hallo. Hallo, bent u, bent u in uw restaurant of bent u elders op dit moment? Nee, ik ben nu even elders. Oké. Okay. U... Ik, ik ben onderweg naar het restaurant, maar ik ben nu even elders. Straks ben ik er weer. Oké. Okay. Ja, ik was er, ik was er al de hele dag. Maar ik moest nu even iets doen en ik ga zo terug. Nou, ik ga niet doorvragen over dat iets doen. Nou, ik moet een bloemencorso in Noordwijk Hout openen. Een bloemencorso in Noordwijk Hout? Ik ga er even voor zitten. Was het leuk? Ja, dat is het grootste bloemencorso van Nederland. Schitterend is dat. Nou ja, het is het bloemencorso van de bollenstreken Die verzamelen in Noordwijk houdt Hout. En dan gaan ze vanavond door de Noordwijk. Morgen geloof ik Haarlem of zo. En toen dachten ze bloemencorso, Joop Braakhekken... Ja, nou als ja, niet... het over champagne gaat, rond de kruis. dat de een en Dat wel meer hoor. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Wat dacht u toen u hoorde van Ron Blauwse stap richting de eenvoud? Ja, nou ja, wat dacht ik? Ik denk echt Ron Ik ken hem natuurlijk al zo ontzettend lang. Maar uh, ja, god, wat dacht ik? Kijk, uiteindelijk moet iedereen zelf weten wat hij doet. Uh, ik, ik, ik dacht, ja, waarom moet je nou zo het over die sterren hebben? Ik vind als je denkt dat je je formule moet veranderen, dan moet je dat gewoon doen. Maar dat kun je dus ook gewoon doen. En misschien, als je het dan keurig wil doen, stuur je een briefje in de Michelin en dan zeg je... God, uh, schreekt u niet de volgende keer, maar ik heb uh, blikken met al op de baar staan... en ik heb het allemaal wat vereenvoudigd. Ja. Uh, dat is wat ik doe. Maar waarom zou je dat niet met uh, net zoveel vakmanschap kunnen doen als wat hij altijd heeft laten zien? Ja, maar hij, hij deed ook een statement. Hij zei, eigenlijk is die tijd van fine dining is voorbij. Dat hebben we nu wel gehad, dat zieke gedoe. Ach, dat nee. chique de is niet voorbij, meneer Braakhek. Nee, maar dat bedoelde hij helemaal niet. Oh. Ik, denk dat, ik denk dat hij bedoelde van dat al het gefutsel en vrummel en, en moesjes en vloesjes en, en al die kleine dingetjes, die slangetjes op een bord, dat dat achter de rug is. En dat is maar het ja, zo? Goed, nou, het is te hopen. Of te hopen. Ja, te hopen. Ach nee, maar waarom? Ik bedoel, het was ook leuk om het erbij te hebben. Maar ineens lijkt het dan net of dat het enige is wat er is. En dat is natuurlijk niet waar. Mm. Hey, ik kom net uit Parijs. We vorige week een hele week in Parijs geweest. En daar zie je dat toch veel minder. Daar, daar, daar zie je toch de, de basis, de traditie, hoogtij. En daarop kun je natuurlijk allerlei dingen doen. Juist, ja. Hoe redt u het zo goed nou, aan Bij ons is het altijd net of het een of het andere, begrijp ja. je? Dat, ja, nou ja, het is niet anders. Hoe kan het dat u het al bijna een kwart eeuw redt... zonder eigenlijk heel grote noemenswaardige veranderingen aan te brengen... in stijlsfeer, inrichting, menu enzovoort? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik, uh, dat is nou eenmaal mijn instelling. Ik ben misschien uh, ja, in basis toch wel heel erg Frans... Dat ik denk, nou ik vind dat de Franse keuken toch de basis van ons vak is, van de keuken ook. En daarop doen wij best innovatieve dingen. Maar ik ga nooit doen wat een ander ook allemaal doet. Daar geloof ik nou helemaal niet nee, in. Maar... Het, moet wel, het moet echt blijven. En wat, dus u gaat niet doen wat Ron blauw doet? Dat is duidelijk. U gaat geen gerechtjes voor 15 euro nu uitseveren? Ja, niet alleen Ron blauw, Ron blauw ik, ik, ik, ik soms denk dat ik zo kon koken als Ron Ik hm. kan natuurlijk heel goed koken. Het is best een hele goede chef Er komt nooit in de ons vandaan. Dus dat meen voor <coughs> we Ron blauw er nou buiten laten. Ja. Want het gaat niet alleen maar om Ron blauw. Het gaat gewoon om zijn algemeenheid. Dat zodra wij zien wat uh, Red Sepi in Kopenhagen doet... Of wat een idee in Barcelona. Ja. Dat moeten we dan ineens ook allemaal. En dat kunnen we helemaal niet. Want uh, kopiëren is ook nog een kunst. Goed kopiëren bedoelt u dan? Ja. ja. ja. Heeft u eigenlijk last van de crisis? Uh, nou, ik zou moeten liegen als het niet waar is. Ik heb 23 jaar uh, zit ik daar nu. We hebben altijd een, een goed bezette zaak gehad. En nu merken we toch zo af en toe eens een paar gaten. Uh, hè, dat de tafels niet bezet zijn. Mm -hmm. Vooral aan het begin van de week. Ja, ik zou moeten liegen als het niet zo is. En wat is, uw antwoord? Wat, wat is uw antwoord daarop? Heel creatief zijn op een andere manier. Vooral in je PR en je marketing. Ik, ik heb uh, gelezen dat u bijvoorbeeld de Bip Cormand... Uh, binnen heeft onlangs. Nou, die heb ik niet binnengesleept. Die had ik al zeven jaar, alleen die was even weg omdat op het niet. Ja, het, het, het, het was niet duidelijk. Het was niet duidelijk kenbaar. En kijk, wij hebben natuurlijk toch een bepaald chic vak. Een, een, een, een, een, een, een, een directeur van een, van een bank of van een groot bedrijf. die met gasten komt eten. die gaat natuurlijk niet vragen: Heb je ook een menu van 35 euro? Mm -hmm. Dat moet je kunnen zien. En daar heeft misschien nou groot gelijk in dat je dat moet kunnen zien. Dus het, is weer, je je niet zien. het is weer zichtbaar bij u? Het is Ja, nu zeer zichtbaar. Ja, ja. Nou, en dat vind ik ook... Uh, we hebben het begrepen, ik heb hem op meteen weer terug. Heel fijn. Uh, u gaat naar uw restaurant, wij gaan hier uh, radiootje spelen verder. Nou, dat is ook een heel leuk vak. Absoluut, schitterend. Heb ik ook een paar jaar mogen doen. Ja, en televisie ook, En zeg, Wat maar, heeft die dan nou gemaakt voor die acht euro zoveel? Ja, dat is iets met vis. Een brandade van, van, van, uh, van Weiting. Een brandade van Weiting? Oh, ja. Met een stukje gebakken Weiting, geposseerd eitje en uh, boter. Ja ja, ja, ja, ja. Lekker, hè? Ja, nou, begrijp het al. He, de Daartse vroeger de poes en nou eten wij het. is heel stom. Dit was Jo Braakhekken, dat kon niet missen. Dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen. Ja, nog een prettige avond. He. Hetzelfde, ja. mooie avond, met veel omzet gewenst. Uh, jo Braakhekken gaat terug naar zijn restaurant. Uh, hebben jullie dit trouwens ook een beetje gevolgd? De bewegingen van Ron Blauw, Overeinde, ja. zelf restauranteigenaar. Jazeker. En? Ja, um... Zegt het iets eigenlijk over ons restaurantwezen van dit moment nou, in Nederland? Ja, ja, ik weet niet, er, moet er in meer dan één persoon is daarvoor nodig, denk ik. Nou, er werd al gewoon gezegd, dit is een hele beweging. We gaan nu allemaal een beetje terug naar dat pure koken, wat uh, weg een beetje van, van die fine dining. Ja. ja, ik denk dat mensen dat wel een beetje, een beetje beu zijn. En, en dat is wel ook... Um... Die, die, die, die amuses en al die gangen en al, dat is een soort van eigen tripperij van, van de chef of van de restauranthouder aan tafel. En, en, en je wordt opgedirkt met, met een menu van veertien gangen met een uh, bijpassend arrangement en dan uh, reek je uiteindelijk 200 plus af. Ja. En ik denk dat mensen dat wel beu beginnen te worden. En niet per se alleen maar vanwege de portemonnee, maar... Ja, kijk, de, de, de ook, maar er blijven altijd mensen met geld. Ja. En er en, en blijven altijd mensen die graag dat uitgeven aan eten. Mensen willen misschien gewoon in een andere sfeer eten, zolang ja, nou, dat ze maar. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het ook een beetje nu um, iets, iets over het paard getrokken wordt, in die, in die zin. In dat die zin. We, nou, we hebben het er nu heel erg over, maar uh, die, ik denk dat die beweging al een tijdje aan de, aan de, aan de gang is. Jij doet dus, dat al een tijdje. Ik doe het al een tijdje en, er is al, en ik ben er niet de enige. Nee, nee, nee. nee. nee. Jona, is dit aan jou voorbij gegaan of heb nee, je het allemaal... Nee, het is niet aan mij voorbij gegaan. Tenminste daar rond hier volgens mij... Ron Blauw zat hier bij ons aan tafel een paar in maanden In oktober geleden. kondigde hij dit eigenlijk al aan, En toen ja. heeft hij al gezegd dat hij er zelf gewoon een beetje aan toe was... om het anders te gaan doen. Ja, dat maar kan dat was ook... ook heel goed dat ja. je niet eens dat je de, tegen de trend in wil gaan... maar dat je gewoon zelf op een punt komt dat je denkt... God, ik wil het eigenlijk even anders gaan doen. Ook omdat hij heel weinig klandizie had op zekere momenten. Want die zakenlunch waar hij vroeger nog wel mee weg kon komen, die werd heel slecht bezet. Ja. Dus, dus, dus, dus, dus dat zou ook een economische impuls zijn. Dat zou kunnen, wel. maar ik denk dat het... Kijk, hij zat natuurlijk heel erg lang vast aan die groep... waar hij bij hoorde, en daar is hij van los. En ik denk dat hij... Ja, ik zie het meer van de menselijke kant. En dat ik denk, ja. hij heeft er gewoon voor gekozen... om het even anders te gaan ja, doen. dat denk ik zeker. Ik ja. denk dat ik een beetje crea meer creatief kan worden... wat meer vrijheid uh, ja. heb, Precies. Makkelijker kan schakelen met andere ingrediënten. Ze hebben ook een bepaald verwachtingspatroon... van gebruik van ingrediënten. En nu kan je... Misschien ook weer snel terugschakelen naar schuilvis of een wijting in plaats van zeeduiven ja, of Ook kochieren. al had de poes het vroeger. Ook al poes het vroeger. <laughs> wij eten het nu. Goed, wij gaan, wij gaan praten over heel goedkoop koken en eten. Uh, want we moeten allemaal op onze portemonnee letten. En uh, als we dat serieus en volgens Niebuurt-richtlijnen doen, dan doen we dat voor 8,64 euro... Geven we dan uit aan een hoofdmaaltijd voor vier personen. Dat zijn dan twee volwassenen en twee kinderen van 7 en 14 jaar. Want die van 14 eet dan weer meer dan die van 7, natuurlijk. We hebben Sander Overeinde. Hij is uh, chefkok van restaurant As in Amsterdam. Een restaurant dat bekend staat om een soort no-nonsense aanpak. Geen chic, de friemel. Puur eten. De varkens en de kippen scharrelen in de tuin. En alles van het dier wordt opgegeten. Deze man, dus, hebben we uh, gevraagd om voor ons die maaltijd te maken. Sander, is het zo dat jij eigenlijk in jouw restaurant... nu prijsbewuster bezig bent dan pakweg vijf jaar geleden... toen het woord crisis Enigszins wel, wel, Enigszins ja? wel. Um, kijk, kop tot staafverwerking deden we van, vanaf dag één. Ja. Uh, wat ook, zeg maar, scheelt in je kosten. De kop tot staafverwerking wil zeggen het, alles van Alles van het beest gebruiken. Dus uh, dingen op een gegeven moment gaan roken, op zout zetten... Uh, worsten gaan draaien van het beest. ja. Uh, ja. ja. Zo min mogelijk weggooien. Ja. Is dat iets waar wij als publiek inmiddels aan gewend zijn? Het Be begint te, ja. begin te komen. Want ja. in het begin had je weerstand, denk ik. In het begin ik, had niet? ik zeker weerstand. In, uh, ja, sommige mensen werden zelfs boos aan tafel. Boos aan tafel? Ja, vis op de graat, vlees aan het bot, uh, et cetera. Bloedworst, varken op de kaart, varken, hoe kan dat nou? Je bent biologisch. Of je pretendeert biologisch te zijn. En dan niet wetend dat natuurlijk varken ook biologisch kan zijn. Ja. Die mensen hebben een heel raar beeld erbij. Ja. Ze willen niet weten dat vlees eigenlijk van een dier komt. Nee, nee dat is een feit. Dat, en dat wordt ook keurig weggehouden door de, de, de, de consumptiemaatschappij. Zeg maar. ja, ja. Nu, nu begint men langzaam maar zeker daar dus blijkbaar aan te wennen. En, en, maar jullie moeten de zaak nog wel strakker neerzetten... om dat echt de prijsbewuste... Uh... Nou, je, je begint incurantere de delen te gebruiken. Dus meer voorvoet dan achtervoet. Voorvoed is wat lastiger vlees omdat het wat steviger is. Het ja. vergt meer, meer techniek en vraagt meer tijd vaak... Ze, uh, stoven of je moet weten het juiste spierstuk te vinden... wat nog wel weer rosé meegegeven kan worden. Ja. Uh, het is iets voordeliger, maar alles bij de kop. Hoe dichter bij de kop, hoe meer smaak. Daar komt wel weer vandaan. Uh, tenminste, vanuit ons oogpunt. Uh, in plaats van het biefstukje of het hele malse stukje ossenhaas, ja. Wat op zich prima is, maar er zijn andere delen. Maar ook daarin zul je je publiek waarschijnlijk op moeten voeden. Ja, in ja het opzicht. publiek begint het nu echt wel interessant te vinden. Ja. In plaats van dus de weerstand is om. Omgeslagen in, in een soort van interesse. Ja, in, in dat segment waarin jij kookt, uh, het restaurant wat je hebt. Heb je daar ook last van de crisis eigenlijk? Nee, nee, nee. Juist, ik denk dat ik er enigszins profijt van heb. Omdat ik er precies tussenin zat. Ik was net niet te duur. En, en ja, ook, ik ben zeker niet gekoopt. Maar nee. um, ja... Ja, voor, wat voor is je? Nieuwe, wat, wat, wat, nee, drie drie, drie gang is 40 euro. Ja. Hoofdgerecht is 22,5, volgerecht 12, 14 euro. Een ja. dessert is 6, 6. Ja, ja. Is En bij, voor die prijs kan je gewoon daar kan je goed mee wegkomen. Ja. Uh, ja. ja. Ja. Jij gaat iets voor ons maken, want wij hebben gevraagd 8,64 euro. Ja, ik kon zelf wel bedenken pasta bolognese. Ik kon ook kapuzuinis met spek bedenken met ja. een pofte appel. En toen kon ik ook nog bedenken een stampot. Maar dat mocht het natuurlijk allemaal niet worden. En dat gaat een chef ook niet doen. Nee, hey, ik heb uh, wijting gebruikt uiteindelijk. Um, daar heb ik gedeeld van op zout gezet, een soort van st ja, stokvisachtig. Ja, gezout ga, ga, ga, maar, ga maar beginnen alvast. Ja? Je hebt daar een, een microfoon. Ja, dan ga je ondertussen dus ga vertellen met... wat je allemaal ja. gaat staan maken. Dus wijting. Uh, wijting. Ja. Ja, dus uh... Ga maar even bij de microfoon staan. Dan uh, de Sander Overeinde, chef-kok van restaurant As in Amsterdam... gaat nu in onze luxueus geoutilleerde keuken staan. Uitleggen? Dat wil zeggen ja. een trolley met vier wielen eronder. Kijk. Waar wat lullige pitjes op zijn gedrapeerd. Zo. Er wordt nu ook uitgelegd hoe het fornuis hier werkt. Het is niet klassiek. Oh, oh, hij doet niks meer. Dit is ook een heel sterk punt. Waarom doet hij nou niet meer? moet eraf. Ja, omdat hij eraf moet. Je moet die pand eraf zetten? Ja. Zit nou, er wordt heel leuk hier met uh, knopjes gewerkt. Ondertussen kan ik dan vertellen dat u kunt reageren op deze uitzending. Uh, Radiomanjare.nl uh, is onze website. Manjare.ntr.nl is ons mailadres. En u kunt op Twitteren, hashtag ja, Radio, radio Komt u maar op met uw ja. commentaar. Commentaar op Jop braakhe Braakhek of het verhaal van Sander Overeinde van restaurant AS. Ja, en, thuis heb ik ook in Dixien. Ja. Oh, je hebt thuis ook in Dixien? Sander, wat, wat, wat, uh, waar zijn wat we? Wat gebeurt er allemaal? Um, nee, het plan is in ieder geval om um, um, dus een brandade te maken. Dus een puree van de gezouten wijting. Ja, en die heb je al gezouten vooraf? Ja, die heb ik vooraf gezouten. De helft van het staartstuk, zeg maar. Een stuk vanaf de kop naar de staartstuk. Zeg maar, de helft van op zout. Ja. En de andere helft, uh, die gaan we zo bakken. Ja. Um, en dan die zout ik zeg maar 24 uur. Dan spoelen. En dan heb ik het opgezet met wat melk. En met die melk die je dan weer afgiet, kook je de aardappels... en uiteindelijk meng je alles samen. Juist. En daar heb ik wat gestoofde prei bij. Prei is ook een heel goedkoop ingrediënt. Prei goedkoop ingrediënt. Erg smakelijk en, en, en gezond. Ja. Um, en een Klein beetje ondergewaardeerd eik. ook, heb je het idee? Ja, ja, dat denk ik ook. Nee, ze is het niet. Oké, okay. er wordt nu één pan afgevoerd... die Ach, niet geschikt nee. is voor onze verschrikkelijk moderne geoutierde keuken. Dat is het namelijk... Maar alles werkt het wel. Goed, dat heb je gedaan. En, en een gepocheerd ei. Erbij. Ja, en dan komt er een beetje boter, mosterd, saus uh, bij. Dus Hoe duur is wijting op dit moment? 3,50 euro moet voor... 50 de kilo. Maar dat is wel heel. Oké, okay, dus, dus je moet, je moet hem zelf... Helft, zeg ik 60%, 60 overhoud. Heb je hem zelf schoongemaakt? Ik heb hem zelf schoongemaakt, ja. ja. Is dat iets wat uh, moeilijk is of, of wel meegaat? Ja, ik denk voor de leken, voor de, voor de gemiddelde de huis kok, Zeg maar, is is is ja, maar je kan het visboevrouwtje kan het schoonmaken voor je ja, en dan wordt hij niet duurder van per se. Dan wordt hij, nee, dat scheelt nee, want... amper iets ja, ja. Waar moet je op letten bij het maken van dit gerecht wat jij nu gaat doen? Nee, nou, het belangrijkste is dat je vis vers is, mm -hmm. zeg maar. Dat, dat dat is het allerbelangrijkste, dus uh, weten welke visboel je je, je gebruikt en en um, ja, daar eventueel nog een, een soort van vertrouwens. Laat ze mee opbouwen. Ja. Ja. Um, en, en eventueel dingen vooruit bestellen. Dus een dag van tevoren vragen van wat is er nu beschikbaar en wat kost het. Ja. En dat de visboer dat de volgende dag voor jou in huis kan halen. Maakt het uit of je schelvis of wijting gebruikt eigenlijk? Ja, schelvis ietsje duurder is, maar voor het gerecht maakt het niet uit. Nee, nee. kijk, alle enigszins uh, witvis, vis, kan uh, heek, leng, al deze vissen Wat is het ingewikkeldste aan dit gerecht? Ik denk zo blind uh, pocheren van een ei. Ja, wellicht. Uh, maar het is ook wel. Uh, ja. Als je het pak hebt gedaan, is het heel makkelijk. Je moet zorgen dat je verse eieren hebt. Ja. Dat is het alle, allerbelangrijkste. Je kookt water. Je brengt water aan de kook met een goede scheut azijn. En dan breng je het terug naar 90 graden. En dan maak je een kolkje in je water. En dan drop je je eitjes erin. En dan ja. drie minuten ongeveer. En dan heb je een mooie. Uh, je hebt er ook hele handige apparaatjes voor. Een mooi eitjes, zeg maar. Kijk, krijg nu gewoon... echt een beetje meleiwekkend naar mij. Ik weet dat heel veel, mensen, dat heel veel vast... mensen echt geen ei kunnen pooseren. Daar zijn, zijn mensen bang voor? Je hebt heel handige dingetjes. die je gewoon Daar doe je een eibreekje erin. Ja. Een soort vergietje. heel klein eiervergietje. En die zet je in dat uh, water met een beetje azijn. Ja. En dan hoef je helemaal niet met kolkende... Kolkende massa's. Dat is even een ingewikkeld dingetje. Ja. dingetje. Ja, ondertussen heeft uh, Sander Overeijnen heeft, uh, heeft, uh, olie in de pan gedaan. Daar wordt zo de vis in gebakken. Dan ga ik gewoon even in de tussentijd over noten praten, denk ik, want dan kan hij zich even concentreren. Ondertussen zit jij eigenlijk te roeren in die puree. Moet ik daar nog iets van weten, behalve dat je er met je vinger in zit? Nee, nou ik, ik, uh, ik je, <laughs> je moet ik altijd ook de aardappels, met, met, met, altijd met een teentje knoflook en dan blaadje je laurier. Aha. En, en, en de knoflook dat? die pureer ik er doorheen en die laurier die haal ik eruit. Waarom is dat? Ja, dat is gewoon smaak en, en, en een fijne smaak die goed past bij die gezouten vis. Prachtig, hè, met dat ja, laurier met die, erbij. Ja. ja. En dat gaat goed met die gezouten vis en als ik dan uiteindelijk alles weer terugbrengen dus op de puree mengen, dan gooi ik er nog goede een goede likmoster doorheen. En hoe ga je om met de prei? Hoe doe je dat? Uh, de prei heb ik stukken gesneden, stukken van 10 centimeter ongeveer gespoeld, de buitenste bladeren afgetrokken. Um, klein laagje water, klontje boter, dek ze erop. 10 minuten stoven. Dat it? That's it. Dat is heel makkelijk. Klein beetje zout, ja. De smaak komt natuurlijk van de vis... En, uh, en, en die heeft een vrij uitgesproken smaak, hè? Ja. Dat komt ja. ook door dat zoutproces, denk ik? Dat zoutproces, zeker. En, en, nou, maar de prijp ook wel degelijk smaak. Ja, ja. ja. Nou, uh, er wordt nu peper gedaan. En Sander Overeinde heeft nog nooit in zijn leven, denk ik... met zulke slechte spullen gewerkt. Ja, dat gaat helemaal goed komen. En dat komen. heet dan een uitdaging. Zo noemen we dat dan bij dit nee. programma. Radio uh, Ik denk dat we ondertussen even gaan luisteren naar onze reportage. Want... Uh, bij het scheiden van de markt blijft er heel veel voedsel liggen. En uh, onze verslaggever Chris Baiema... ik geloof dat hij nog een morgenster in zijn familie heeft gekend... struinde de Dappermarkt af in Amsterdam. Je gaat naar de dichtstbijzijnde markt, de Dappermarkt in Amsterdam. Nou, het is net vijf uur op de Dappermarkt. Volgens mij ben ik al een beetje aan de late kant. Dat komt volgens mij ook omdat het niet zo heel mooi weer is. Maar is hier een groentezaak met daarvoor een stalletje. En bij die groentezaak liggen al wel dozen. Maar ik heb het idee dat daar al mensen doorheen zijn gegaan. Met druiven en aardbeien. Die aardbeien zien er eigenlijk best wel goed uit. Wacht, een paar aardbeien in een bakje. Nadat je een bakje met aardbeien verzameld hebt, zie je een andere voedselzoeker. Een meneer op een brommertje met een dophelmje. Meneer, mag ik u wat vragen? Ik ben ook aan het uitzoeken wat er nog allemaal is. Ja. En u heeft meegenomen platte PTC. Ja, natuurlijk. Het is nog groen, vers. Ja. Het is vers, Weet Ja. Een beetje. De meneer praat niet heel erg duidelijk. Maar je kan misschien wel even zeggen dat hij in zijn mandje op zijn brommer... twee broodjes heeft en twee kleine komkommertjes. En dat hij met zijn vingers aan jouw aardbeien gaat zitten. Ja. U gaat ze nou allemaal aanraken. Dat is natuurlijk niet een heel goed idee. En u, mevrouw? Doet u, pakt hij wel vaker dingen op, of niet? Uh, ja, soms hier. Is dit een goede plek? Soms. Want, soms zit er ook niks tussen. Want ik heb, even, ik heb hier helemaal geen verstand van. Want ik heb deze aardbei. Ik denk, nou, die is hartstikke goed nog. Ja. Ik denk de goede, de goede uitzoeken. Nee, goed was. Ja, goed was het toch? Maar die is ja, een beetje beurs, maar wel goed. Ja, deze neem ik ook mee. En druiven. Ik heb ook een ja, beetje druiven. Ja, die zien ook goed uit. Ik doe dit ook niet zo zo heel vaak. Omdat ik meestal zo een beetje zo halfbestroomd langs En dan denk ik, ja, nee, nou, misschien. Ik maar zou... aardbeien zijn te lekker. En het is gewoon, het is gewoon goed de helft. Ik kan gewoon vanavond eten. Je hebt een toetje van druiven en aardbeien. En je vindt ook nog een hoofdgerecht. Oh, kijk, hier. Een doos met broccoli. En, ja, die broccoli is wel een beetje doorge. Oh, heel geel. maar oh, ja. Misschien nog best wel goed. Deze ziet er best wel goed uit. Je neemt een stronkje van 250 gram mee en vindt ook nog een goede gorget. En dan valt je oog op de meneer met het dophelmpje. Die wordt aangesproken door een jonge agent en mag niet meer verder zoeken. Een maar bent u ooit door... aangesproken door de politie? Nee, nee, nooit. Dit was de eerste keer. Eerste keer. Even niet anders te doen, denk je vandaag. Oh, ik ga ook nog tomaten pakken. Komt hij misschien terug? Oh, kijk, ja, een tomaat. Ja, de politie is nergens. Kijk even goed omheen. Spannend muziekje erbij. En dan die tomaat pakken? Tuurlijk. een tomaat pakken. Dan kan ik een tomatensoep maken. Zo, nog een tomaat. Oh, dit is, ja, ja, nu hoor ik hem, denk ik. Nee. Oh, daar is een andere. Oh, maar geen. Daar ga ik even vragen je lijkt me veel aardiger dan. Dat is een oma -agent. agent. zeg zegt nou geen oma Chris. Gewoon netjes zijn. Terwijl je naar de andere agent loopt, die ook weer met de meneer met het dophelmpje praat, heb je in de gaten wat er waarschijnlijk verboden is. Ja, ik weet. Ik weet wat het probleem is. Ja. Je mag natuurlijk geen zakken openmaken. Nee, doe het toch niet? Gewoon op de rap dat de wouter stond. Dat ja, ik precies. Eigenlijk. Ik zag nu ook ja. tomaat. Die heb ik ja, ook gepakt. Ja. Dus. Maar je mag wel groente pakken die los ligt, neem ik aan. Toch? Dat is mijn vraag aan u, want ik ga het ook doen, hoor. Ik ben o, niet meer o, nu ik aan het stel verzamelen. Oh, u vraag aan mij. Ja, okay. ja maar dan moeten we de dingen uitzetten. Oké, okay, ik zet hem uit, officieel. Kijk, op pauze. Wacht, ik heb hem nu weer aanstaan. Ik ga het even... Ja, dan ga ik geen Nee, maar je moet, je moet even silent knikken dan, zo. Zonder dat, dat je iets zegt, knik je. Dit is echt een theoretische kwestie. Een zak openmaken mag niet. Nee. nee. Als er iets los ligt, mag je het wel pakken. Als er iets los ligt, kan je iets, het pakken. Als er iets los ligt, mag, je, mag je het pakken, maar de agent wijst op de vloer. Als er naast die zak iets los ligt, mag ik dat dan pakken? Als je het doorzoekt, dan mag het niet. Als ik het doorzoek, mag het niet. Wat is doorzoeken? Dat als ik opzoeken hem open... in de Vandalen. Dat ga ik opzoeken in de Vandalen. Maar ik ga gewoon even verder weer kijken. Dank je wel omdat je zelf Neerlandicus bent, heb je besloten dat als je iets ziet liggen en je kan het bakken, dat dat niet doorzoeken is. En dus heb jij in nog geen half uur een hele maaltijd bij elkaar verzameld. Want vooraf eet jij die avond een heerlijke tomatensoep met peterselie, als hoofdgerecht gebakken courgette en broccoli en als stoetje heerlijke aardbei met druifjes. AVB verkeersinformatie. Nou, er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor Oudekerk en de Amstel: 4 kilometer. Dat heeft te maken met de voetbalwedstrijd in de Arena. Daardoor zaten er ook files op de A9, Amstelveen richting Diemen voor Knoop het Holendrecht: 3 kilometer. De N11 Leiden richting Bodegraven is nog steeds dicht voor de aansluiting met de A12. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Het is beter om om te rijden vanaf Leiden via Den Haag over de A4 en de A12. De N213 Westerlee Monster is in beide richtingen dicht tussen Naaldwijk en Poeldijk. En dat komt door een ongeluk. Dit is Maggiare op Radio 1. En in Manjari wordt er ongelooflijk lekker gekookt op dit moment... en dat allemaal voor een bedrag van 8,64 euro eurocent voor vier personen. Uh, ik ga me in ieder geval niet als dat kind van 7 of 14 gedragen... straks in de positionering wil ik graag uh, royaal bediend worden. Uh, we gaan zo meteen eten. Uh, ondertussen vertel ik u dat u het pocheren van een ei... Hè, als u nou denkt, dat is maar iets te snel gegaan... dan kunt u naar foodtube.nl gaan... want daar wordt namelijk haarfijn uitgelegd hoe dat moet... Het is heel overzichtelijk. Het is een hartstikke leuke site. Onder andere door Ronald Hoebe uh, gemaakt. Waarop eigenlijk op een hele praktische wijze uh, wordt uitgelegd hoe je dingen kunt doen. Bijvoorbeeld ook gemalikroketten maken. Maar dat is best ingewikkeld. Pocheren van een ei staat er heel simpel. Uh, en vis schoonmaken. Op. Dat soort dingen. Vis schoonmaken. Ja. Echt gewoon de dagelijkse handelingen in de keuken. Ondertussen krijgen wij ook mail binnen van Els. Bijvoorbeeld Els Grijn. Die stuurt ons al jaren kook ik met uh, basisingrediënten de mooiste gerechten. Ik heb vaak eters. Ze staan altijd versteld ervan hoe je met met normale alledaagse groenten en fruit de mooiste gerechten kunt maken. Een opsteken ervan is ook dat mijn gasten daarna met veel simpele spullen aan de slag gaan. Goed, Els. Kijk, dat is nou leuk. Uh, komt u maar op. Via onze uh, mail met uh, besparingstips. Hoe, hoe, wat doet u nu om, om ja, de hand een beetje op de knip te houden. Het allemaal wat zuiniger te doen. manjar.ntr.nl. En U kunt ook twitteren over dit programma: Hashtag Radio Mangiare. Chef Kok, Sander Einder van uh, Restaurant As in Amsterdam. Die staat op dit moment. Is hij met wijting in de weer? Oh, het wordt ook al gewoon meteen uitgesweerd. Dat is snel, zeg. Dit is in. Ik denk een minuutje of zeven is dit gedaan. Sander, klopt hè? Ja. Dat is ongelooflijk. Hartstikke fijn. Wij gaan, nu, wij gaan nu proeven. Als er messen en vorken zijn, dan, dan gaan wij gewoon proeven. En daarna gaan we uh, de grote pindakaastest doen. Dus blijft u gewoon vooral luisteren. De grote pindakaastest. Ah, er komt nog een mailtje binnen. Die behandel ik dan ook maar even meteen. Hoi, schrijft Boukje Blank. Budget koken is niet zo moeilijk. Gebruik zo min mogelijk dierlijke producten. En zorg dat je seizoensgroenten gebruikt. Zelf groenten kweken is natuurlijk ook heel makkelijk en goedkoop. En zelfs op je balkon kun je groenten en kruiden laten groeien. Leuk programma trouwens. Dankjewel, Bouwkje. En bedankt voor deze tip. Kom maar op met uw tips. Wij gaan nu eten. Nou, ik ben heel benieuwd. Is het allemaal goed gegaan, Sandra? Het is goed gegaan. Ondanks uh, alle. Ondanks de primitieve. Ja. Yeah. Nee, het is, het is gelukt. Nou, ik, ik ga gewoon meteen uh, proeven. En, nou, nou wow. is smakelijk. Mm. Mm. Het is uh, helemaal lekker, hè? Het is, uh, het is goed op smaak. Het <laughs> is, is geld. Heel dat zegt Sander. Ja. Ja. Dank u wel. <laughs> het is goed op smaak. En uh, het is ook heerlijk. En dat, dat zouten natuurlijk, dat, dat, dat geeft het enorm veel... Uh... Oh, lekker is dit, zeg. Heb je dit nou ook voor thuis gekookt vandaag, Sander? Nee, nee helaas krijgen ze thuis wel altijd zo te eten van je. Ze ja. krijgen thuis over het algemeen wel redelijk goed te eten. <lacht> ben, jij, ben jij degene die het vlees aansnijdt, maar ook tevens koopt? Nou, ja, ik, ik ben ook veel niet, omdat ik natuurlijk veel in de avond werk. Ja. Maar uh, drie avonden per week uh, ben ik in ieder geval uh, aanwezig. En okay. van die drie ben ik twee uh, in de keuken. Oh, dat is Minimaal. nog best stevig eigenlijk. Ja, ja. Hoe vind jij het, Jos? Ik Jos, vind het notenacht. heel, heel lekker. Even voordat je iets in je mond doet. Heel, heel lekker. Ja, kan je ja. iets meer erover vertellen? Um, Nee, de smaak, is gewoon, ja. de smaak is gewoon mooi. Mm -hmm. En het is uh, ja, zuiver. Uh, als ik het zo zie, is het heel makkelijk klaar te maken als je het kan. Maar mm -hmm. ik denk toch wel dat het uh, een knap kunstje is. Mm -hmm. Dat ze even oefenen. Ja, ja, dat denk ik ook, ja. Ik ja. denk wel dat je een beetje is, Ja. Nou ja, goed, dat kun je makkelijk maar leren. dat gaan we wel leren. Jona, kan jij er iets over zeggen? Nou, ik vind het inderdaad een goed voorbeeld van eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld gerechtje. Wat ontzettend lekker is. Mm -hmm. Wat uh, als je misschien een beetje oefenen. Maar dit moet toch wel door heel veel mensen goed ja. doen zijn. Ja. Kijk het eitje kan je ook koken in plaats van pocheren. Dus het is een zachtgekookt eitje. En verder uh, is het... Uh... Ik vind de prei op bijna zo lekker als asperges. Ja. En zo. De prei is ook, is ook geweldig. Ja. Ja. ja, prei heeft heel veel smaak. Ja. Het is er een zit beetje vocht in, dus je hoeft heel weinig vocht toe te voegen om te garen. Ja. En het is ook met die wijting, dat is toch inderdaad, uh, Johan Braadjeckers zei, net, het was vroeger voor de poes en nu eten wij het. Maar voordat de poes het at, aten wij het natuurlijk weer. Ja. Dus er ja. <laughs> is eigenlijk om niks te Maar meer wie het, dus het eet, eet het, maar wijting. dit is gewoon lekker. Ja. Ja. Dus. Nou, Zo koop ik heel vaak makreel, gewoon verse makreel. Ja. Dat is ook hartstikke goedkoop. En daar kan je ook heerlijke dingen mee maken. Hebben we nog meer vistips van betaalbare vis? Van zalm en tonijn enzovoort, dat is verschrikkelijk duur. Dat is verschrikkelijk duur. Nou, makreel is een van mijn uh, favoriete vissen, mm -hmm. sowieso rode poon. rode poon vind ik redelijk. Maar ik ben gek. Heek en leng vind ik ook fantastisch. En goede schelvissen is ook prima. Maar in mijn zoektocht deze week naar die goedkope producten... waar ik de hele week mee bezig was... zag ik dat je rode poontjes voor 4 euro de kilo kan kopen. Die kleintjes, ja. Er zitten heel veel gaten in, hè? En die rode poon van 4 Dat is met wijting eigenlijk ook. Maar hier proef je er toch geen één. Het is inderdaad de kunst om zelf die vissen goed te leren fileren. Ja, dat moet je leren. Dat kan je ook weer bij foodshop.nl doen. Dus... We gaan naar pindakaas. Ja, het is een wonderlijke overgang. Ja. Ik, vind hem ook echt... ik heb hier ook moeite mee, want ik heb daarbij ook nog een glas wijn. Maar we gaan het gewoon wel doen. We gaan gewoon pindakaas testen. Oh. Uh, een van de goedkoopste soorten broodbeleg hebben we speciaal voor deze crisisuitzending uitgezocht... Uh, ik denk ook nog dat het gezond is. En dat gaan we allemaal vragen aan Jos Offerman. Hij is de notenman van Gauthier. Een zeer befaamde notenfirma. Gauthier importeert ze, koopt in, ze brandt, ze kraakt, ze zout ze, ze verkoopt ze. Ze is hofleverancier zonder zich hofleverancier te noemen. Uh, Maxima, hè? die wil altijd de noten van Gauthier hebben. Welke noot, ze ook alweer, uh, Jos? Ja, we mogen niet over het praten in feite. Okay. Hè? Moet ik het dan proberen te zeggen? Nou, ze waren groen in ieder geval. Die dat wasabies. moet iets met wasabi zijn. Het ja, ja, ja, ja, ja. kan ja. niet anders dan de wasabi pinda ja. zijn. Die, uh... Nou, het Amstel Hotel bijvoorbeeld in Amsterdam... die heeft ook de noten van Gauthier. Maar El Bully bijvoorbeeld, in Spanje had ze ook. En de Sultan van Oman, dus uh, kortom. Iedereen wil die noten hebben. Nu heb ik wel eens nog hierover gezegd. Hoe herken je een goede noten, Jos? Uh, proeven. Mm -hmm. Smaak, dat is het belangrijkste. En... Hoe weet om, je bijvoorbeeld of die een, vers is? Vers gebrand? Nou, dat, dat, dat, ja, die ene vraag is natuurlijk al zoveel antwoorden die ik op kan geven. Want praat je over gebrande noten of over ongebrande noten? Maar nou, laten we gewoon met de pinda uh, beginnen. Een, nou, een pinda. Een pinda is geen noot. Oh, dat is één oh, ding. pinda is gewoon een, een peulvrucht. Ja. En die, uh, die groeit dus uiteraard in de grond. Die, die, een plant, eenjaarige plant, die maakt wortels en dat gaat de grond in. En daar groeien de pinda's aan. Maar mensen verwarren pinda zeker heel vaak met een noot, maar gewoon een peulvrucht. Ja. En die kan uh, uit verschillende landen komen. Wat mensen niet beseffen is dat er wel 25 rassen walnoten bestaan. En ook wel 20 soorten pinda's, variëteiten pinda's, en die toch allemaal wel anders smaken. En wat is nou bijvoorbeeld onder de walnoten, de crème de la crème van de walnoot? Ja, wat een Fransman, die dus daar in het gebied woont, zegt gewoon... de variteit Cornet is een, uh, is, is een hele geliefde walnoot. Maar het is een zware, zware smaak. En dat is voor ons Nederlanders nog niet zo weggelegd. Nee, want wij lopen eerder weg bij een... Uh, iets, iets genuanceerdere smaak. Een, een franquet of een uh, Lara of een knobelen. Dat zijn gewoon hele mooie uh, smaakvolle Alsof je het over Walnoten. wijn hebt. Ja, ja, maar het is ook wijn. Het is ja. gewoon wijn. Maar het is met wijn, wijn weet iedereen precies het druivenrasje te noemen. Maar met, met noten, er zijn geen boeken van noten. Dus mensen weten niet hoe een kerstenoot groeit. Nee. En dat is wel heel erg jammer. Want daardoor zijn ze ook niet kritisch naar de... Leveranciers maar Jos Offerman, als jij dan die man bent... die zich toch heel slim en slinks in die familiegodje heeft ingetrouwd... Ja. door het aan te leggen met een van de dochters... Ja. waarom schrijf jij... Ze was jij... ook nog knap, ook hoor. En lief, waarschijnlijk. Ja, ja, ja, en ze ja. kon goed koken. Maar ja. wat, wat, wat houdt jou eigenlijk tegen om het boek te gaan schrijven? Want ik zou zo'n boek ook wel graag willen lezen. Tijd. Tijd. Dit is... Dit werk is gewoon mijn leven geworden. En mijn hele sociale leven is ook mijn werk geworden. Mm -hmm. En ik zou het heel graag willen om een echt een mooi boek neer te zetten. Maar dan echt een mooi boek waarvan je... En zeker in deze tijd ook mensen dus steeds meer met gezondheid bezig zijn. dat ze nu dus gaan beseffen dat rauwe noten... eigenlijk wel een hele mooie tegenhanger is voor vegetarisch ja. te zijn. En ja. dat je dus ook eigenlijk bijna alle gezonde dingen die je in een vitaminewinkel koopt... als supplement of een, een poedertje die je door een smoothie heen gooit, dat eigenlijk in de noten zit. Mm -hmm. Dan heb je nog een keertje de noten een, een, een heilzame werking. In welke zin? Nou, dat je uh, rauwe amandeltjes erg goed tegen, tegen uh, maagzuur zijn... Als je, dus je maagzuur hebt en je neemt dat het allemaal, anders is... Dan, dan werkt dat prima, net zo goed als een rennetje. Echt waar? Of dat je, ik hoor een uh, soort klasine uit zalk, maar dan met noten en een kale mannetje. Nee, man. nee. De noten zijn gewoon de, de, de apotheek van de toekomst. Als mensen maar beseffen. Nou, dat boek moet er sowieso komen nu, Jos. Uh, ja, we gaan je misschien... een beetje onder druk zetten, maar we, tijd gaan, de, hè? we gaan tijd maken. Nee, Wat jullie gaan tijd helpen? maken, maar ik moet er heel veel tijd aan besteden... om, om dat te vertellen. Ja. En... Het is, het, ik wil niet een Belletje, niet een flutsotje of zo. Nee, ik nee, moet nee. zo graag een boek doen. Maar het moet het notenboek van, van Nederland worden. Er het moet het gewoon heel veel meer bekend worden. Mensen moeten zich veel meer gaan beseffen... dat er eigenlijk een, een, een, een heel mooi product uh, met een hele mooie yes. achtergrond ja. is. Die We notencultuur hebben... is wereldwijd natuurlijk. Ja. Over de hele wereld ja. Maar in Frankrijk gebruikt. hoor je er wel veel over bijvoorbeeld. Even. Maar als je ziet, er zijn geen boeken van noten. Zelfs in het, in het handboek... In het horeca-gebeuren dus staat bijna niks over noten. niks over noten, weinig. Ja, ja dus een beetje dus, over de vetten en over de Ja, en Maar en... Ja. het verschil tussen krent en rozijnen wordt niet, uh, niet, niet uitgelegd. Uh, wat een sultana is of hoe een cashewnoot groeit, daar wordt niet over gepraat. En laat staan dat je dus uh, de rassen van de noten benoemt. Ja. Laten we even naar de pindakaas gaan, want oh. we hebben je gevraagd voor pindakaas. We zijn eigenlijk bijna allemaal groot ge gebracht en groot geworden met pindakaas. Ja. Uh, wat is pindakaas? Ja, pindakaas is gewoon een, een pasta van pinda's. Gemalen pinda's. Waarom heet het kaas? Uh, ja, omdat het is eigenlijk uit... De, de naam komt natuurlijk... Of het product komt natuurlijk uit Amerika. Mm -hmm. Peanut oh. butter. En ja, wij mogen het in Nederland geen pindaboter noemen... omdat daar een, een wetje voor is dat als er boter bij komt... dan moet het ook echt van roomboter zijn. En dat het niet oh, met roomboter te maken heeft. Precies hebben ze het op een gegeven moment gewoon pinda kaas genoemd en dat is uh, ja in Amerika moet 80% pinda zijn in pinda kaas is dat in Nederland eigenlijk nee ook we zo? hebben niet echt een, een we, we zijn wel heel streng met, uh, met uh, het controleren van de kwaliteiten ja maar uh, met de hoeveelheid pindas die erin zit mag wel gerommeld worden Die kan dus natuurlijk uh, vroeger was Um, waren de pinda's waren dan wat duurder en dan was de meel goedkoper? En dan deden gewoon meel bij, want die meel die nam gewoon ook de smaak mm. van pinda's aan. Mm. Um, tegenwoordig is het eigenlijk allebei wat duurder. En op het ogenblik zit je met het probleem dat. Um, het is wel crisisvoedsel, zoals jullie het noemen. Maar de pinda's zijn twee keer zo duur als twee jaar geleden. Zo. En dat is eigenlijk alleen maar omdat. Um, er wordt nu ook gewoon biobrandstof gemaakt van pinda's. Dus het is niet helemaal meer zo nodig dat die pindas allemaal opgegeten worden door ons. Het wordt eigenlijk ont ont ontrokken aan ja. de voedselindustrie. Ja, en daarvoor liggen de prijzen gewoon twee keer zo hoog als, als, als... Dus tweeënhalf jaar geleden is het een beetje ingezet. Ja, dus pindakaas wordt een delicatesse uiteindelijk, misschien. Als jullie door blijven vliegen wel, ja. Hoezo wij? Nee, als we. Gaan we rijden? Oh, nee, nee. nee, maar bedoel, je mag ook. Nooit. Je mag ook met de fiets. Maar ja. het is gewoon. Ja, het is worldwide het is gewoon het is een ding. verandering ja. in, de, in de hele wereld. En dat is net zo goed met noten, die zijn ook nog nooit zo duur geweest. Maar dat ligt gewoon meer een beetje aan. Omdat, omdat Azië ook op een westerse manier aan het consumeren is geslagen. Ja. Daar is geen, geen plantage tegen. Alles te heeft met elkaar te maken. Zo simpel is het ja. gewoon. Wij gaan testen. Nu uh, Jos Offerman, de notenman van Nederland. Hij schraapt nog even de keel. Hij neemt nog een slok water. De wijn moet nu weg, denk ik inderdaad. En we gaan blind proeven, maar we beginnen even met de standaard, waar we allemaal groot mee zijn geworden. Dat doen we dan ook niet blind. Daar staat het potje gewoon naast. Dat is gewoon café. Calvé is eigenlijk de meest bekende pindakaas die er is. En dat is eigenlijk de universele pindakaas smaak, klopt? Daar gaan we vanuit. Ja, dat is gewoon, daar zijn we allemaal mee groot geworden. en Die hebben eigenlijk de trend neergezet. Dus ga je iets maken wat al op Calvé lijkt en een beetje goedkoper... dan kan je het nog wel... Dan kan je het nog wel redden. Je kunt natuurlijk ook hele mooie pindakaas maken... door toevoegingen erbij te doen. Wat, wat, je gaat, met de vinger gaat hij er doorheen, mensen thuis... Er wordt je heel veel met vingers in potten gezeten. Altijd ja. goed. Jo, deden deed dat ook heb altijd, je ook een op café, tv. Café, café thuis in de kast staan. Ja. Er wordt hier niet een. een... Dit is 85% nodig, is dit. Maar dan mag ik wel. 85% royaal, dus. Maar dan mag ik wel tot, royaal, dus. dan dan dan wel tot ik geen klanten zie. Vind je het lekker, Jos? Vind je het lekker? Wat vind je hiervan? Geef even een, een, een, een korte recensie. Nou, ik vind gewoon die stukjes erin lekker. Ja. Het is een gezouten. Hij ja. staat zo zeggen, gezouten. Pindas zijn... Uh, goed gebrand. Ja. Dat is een beetje waar het... Uh, ja, een beetje... Een beetje, denk ik, iets, iets te gebrand vind ik hem. Maar Maakt het dat bitter? Hij mag iets... Hij gaat een klein beetje die kant uit. Dus het nasmaakje is een beetje... wat scherper. Maar je kan ook met... Uh, natuurlijk met suiker gaan werken... Om, dat is net wat je, wat je. Ja, maar dat wordt toch al gedaan? In pindakaas? zit toch suiker? Het algemeen? hoeft niet. Het hoeft niet. Hoeft niet. Okay. Bedoel, er zijn, zijn sappina's waar gewoon alleen maar pina's in zitten en een klein beetje zout. En ja, je kan op een gegeven moment kan je een bepaalde vet, een palmvet of zo, erin doen om het smeugig te houden op ja. de bodem. Want anders zou je altijd krijgen dat de olie boven gaat drijven. En dat je het potje elke keer om moet keren. En dat ziet er niet aantrekkelijk nee, uit. Nee, ik herinner me dat van vroeger. Die goedkopere pindakaas, dan moest je altijd eerst roeren. Ja, voordat die. Dat, dat, uh, voordat dat, dat, je... dat olie moest je er allemaal weer doorheen scheppen. Ja. En dat is... Uh, Toen was het eigenlijk altijd crisis trouwens in, in mijn jonge jaren. <laughs> maar uh, is dit... Wacht even, mijn charmante nou. assistente Francine komt binnen. Één. Dit is nummer één. Nummer één is al op het bord. Nummer één is op het bord. Maar dat was toch café? Hoor? Nee, nee, nee. Oh, die café. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, okay. Dit is, dit is, dit is ik, de dit nummer één. En de nummer twee? Waar is de nummer twee? Ja, die moeten we, daar zijn we al aan toe. En is het, is het goed zelf te maken? Het is zo het, simpel. kan van alle noten kan ik pasta's draaien. Ik heb een magi mixer staan. Ja. Gooi het erin. Je kan toevoegen wat je wil. Je kan ook een hele mooie Pistas pasta draaien. Ja. En dat is, daarom zeg ik dat ik zie het brood van Jona liggen. Ja. En dan denk ik, oh. Wat, moet je, wat moet je toevoegen? Sowieso. Om een... Je hoeft niks toe te voegen. Niets. Ik heb gewoon een gebrande noot. Je, ik doe zelf eigenlijk altijd wel van gebrande noten... omdat ik wil die smaak direct hebben. Ja. Doe je het nou van ongebrande noten... zou misschien nog wel gezonder zijn... maar dan is die smaak niet zo direct naar voren Juist. te brengen. We gaan naar de nummer twee. Ik ga tempo opvoeren. Oké. Okay. En daar een gaat een neus in, de neus in. De neus van omhoor? Jos Offerman. Ja, ja. Een neus die heel veel heeft geroken en ge, gezien in deze wereld. De neus die ook verantwoordelijk is voor de groene wasabi... Pindadi, onze prinses Maxima binnenkort. Mm. Oh, nee. Dat is leuk om te zeggen, dat ja. vinden mensen leuk. Het is bijna 30 april en zo. Hoe nou, is deze? Wel rustig aan. Mag ik oh. me even rond laten gaan? Oh, Wacht even, hij laat hem even helemaal rond in de mond gaan. Langs alle papillen. Hij is veel plakkeriger, hebben ze het idee, die twee. Veel plakkeriger. Wacht even, we gaan even aantekeningen maken. U kunt dit terugvinden op onze website. Maar proef je dat die gewoon veel rustiger is van smaak? Ja, rustiger. Ja, wat, wat, wat. toegankelijker. Die andere vind ik echt wel een beetje... Die eerste is echt een beetje te... Denk ik te donkere pinda's gebruikt of zo. Of misschien dat ze wel... Is ook een manier om op smaak te brengen... om dan een deel gebrand en een deel rauwe pinda's te doen. Juist. Er Is toch ook iets dat je niet een hele pot zo in één keer op gaat eten of zo? Waarom dan? Maar dat er is toch iets, Jos, dat heb ik ooit eens gehoord. Dan word je voor S5 afgekeurd in je zijn met een ander product, wat je dan met uh... nee, Maar dat je gewoon, dat je mond gewoon vast zit ongeveer. We gaan naar de nummer drie. Stopping. Ben je al ergens enthousiast over, Jos, tot nu toe? Behalve Calvé? Um, nou, één ben ik niet... Uh, ben ik geen dat fan is heel duidelijk, van. ja. Twee is... Uh, is goed. Ja. Is gewoon goed. Ik ja, okay. niet zeggen van dat is. Uh... Het is Ik ga naar drie. Ja. Want bij twee zei je wat plakkeriger, rustiger van smaak. Drie, er gaat nu de vinger doorheen. En ja, er gebeurt toch iets met deze man, deze Jos Offerman. We kennen hem allemaal als de Notenman van Gautje. Een firma die levert aan de Sultan van Oman, El Bouli en andere grootheden ter wereld. Tante Sjaan in de Jordaan ook hoor. Tante Sjaan ja. in de Jordaan, die kent hij niet. Ik krijgt dezelfde nootjes als. Gelukkig maar, hè? Als wie dan ook? Wat, wat gebeurt er nu, uh, Jos? Ik vind er niet veel onderscheid in zitten in die tweede. Die nee, tweede. niet veel onderscheid. Nee, het is allemaal wel uh, een. geen creamy pinnekaas. Maar het is allemaal stukjes uh, gebeuren. Stukjes. lijkt gebeuren. me een beetje leitachtig, een beetje minder. Uh, hij blijft minder hangen aan het eind. Ja. Hij is snel weg. Weinig afdronk, zeggen ja. wij dan. <laughs> het lijkt wel wijn. Ja, maar ja. Dat zei jij al, hè? Nou, ik ga het bekendmaken, want anders uh, dan, dan, dan gaan we gewoon dwars door het nieuws heen zo meteen. Uh, de eerste, dus na Calvé, hadden we Fairtrade. 2,19 euro. Die viel af. Eerlijke handelsvoorwaarden voor pinda's en een ontwikkelingspremie voor sociale projecten. Dat dan weer wel. prima. Uh, de tweede was van Jori, 2,65 euro. Gemaakt van vers gebrande biologische pinda's en een klein snufje zeezout. Mm. Dat proef je er dus in terug. Die werd goedgekeurd. Er zit ook zout in hoor, in die eerste die vertreedt. Ja, maar deze vind jij lekkerder, toch? En wat minder ja. gebrand van smaak. Ja. Horizon was de nummer drie, die niet heel erg verschilde van Sommers de nummer zout. twee. Die is nog een dubbeltje duurder, 2,75 euro. Uitsluitend vers gebranden en gemalen, biologische pinda's en een snufje zeezout. Staat zee okay. Een heel klein snufje misschien. Ik ja, vind hem vlak, uh, hij moet iets uh... iets, iets meer, meer, meer, meer smaak hebben, iets langer bijblijven. Die jori ja. van 2,65 euro is het geworden in de test. En de informatie hierover kunt u terugvinden op onze website radiomanjari.nl. En wat kost de café? De Calvay kost 1,79 euro. Vind je die uiteindelijk het lekkerste? Nou, die ben ik gewend. Ja, en wat vind je het lekkerste? Daar ga je dus een beetje vanuit. Uh, Messen op de keel, je moet naar een omroze eiland enzovoort. Als ik weet op een gegeven moment dat ik uh, een, een, een, een biologische zou krijgen... of ik kan een uh, fair trade doen die gewoon ja, qua smaak ook prima is... dan zou ik daar wel voor kiezen. Ja. Omdat we natuurlijk toch een beetje af moeten, want Calvay is ook geen... Zuivere koffie natuurlijk. Juist, dat is heel duidelijk. Nou, daar is het laatste dan voorlopig even weer over gezegd. Dankjewel, ja. Jos. We gaan meteen naar de soep, jongens. We gaan meteen door. Want oh. van pindakaas naar soep is eigenlijk maar een hele kleine ja, stap. Nou. So nou, naar soto soep wel. Okay. Hè? Want Jona, jij hebt uh, voor ja. 2,40 euro een, voor een eenpersoonshuishouden gekookt. Ja. Dat heb je nu een keer zoveel gedaan omdat wij er allemaal zijn. Wat heb je gemaakt? Ik heb uh, vanavond meegenomen de soto-soep. Soto-soep. Soto-ayam. En wat is dat precies? Dat is een, uh, een uh, Je trekt een uh, soep van uh, kippenrest, heb ik dat gedaan. Die kan je dus op de markt. Ja, het is een, een van mijn boodschappen. Is los van het feit dat het mij uh, uh, duidelijk werd deze week... dat het prettig is om er eens dus even op te letten waar je je geld aan uitgeeft... Mm -hmm. Nou ben ik niet iemand die heel duur inkoopt, maar toch, het gaat heel makkelijk. Ja. En dan ga je een beetje rondkijken en doen. En dan blijkt dus dat je op de markt kan je een pakketje kopen... bij de poelier die op de markt staan, op, op verschillende markten in Nederland. En dat zijn de kippenresten. En dat kost dat, bijna niks. 90 cent voor een pakket en daar trek je een heerlijke soep van. Juist. Ja. En daar zit ook nog heel veel vlees aan. Dus als je die soep getrokken hebt, ben je wel even bezig om die bordjes eruit te halen. Gewetensvraag, is het biologische kip? Nou, nee. dat uh, kan ik me niet voorstellen. Oké, okay, 90 cent. Maar volgens mij was bij de stal waar ik was, kon ik ook een biologisch pakket kopen. Het was iets duurder, maar nog heel goedkoop. <laughs> goed, je hebt een soep getrokken ja. van, van die kippenresten. Van die, kip, van die kippenresten. En uh, daar heb ik een bouillon en daar heb ik bij gedaan uh, een stukje gemmerwortel. Dat was een beetje een armetierig stukje gemmerwortel. Wat ik zelfs cadeau kreeg uiteindelijk. Maar ik heb hem gevraagd: van, uh, wat gebeurt er? Uh, of wat zou het kosten? Nou, dat was ook net niks. Want je hoeft, als je gemmerwortel gaat kopen, dan zijn ze meestal heel groot. Die gaan per gewicht. Maar als je een klein stukje afbreekt, vindt de groenteman ook goed. Dus iedereen kleine stukjes nodig Zo heeft. Zo charmeer je de hele zaak bij elkaar. Precies. En ik heb daar uh, in die pan water dus kip gedaan. Uh, gemberwortel. Ik heb seré-sprieten gekocht. Eén één stengel seré-sprieten. Citroengras. Een grote vo uh, citroengras. voordeel. Als je gewoon naar de groenteman gaat, is dat je daar gewoon één stukje gemberwortel en één spriet seré kan kopen. Dat je niet uh, wat je toch... in. Zakjes van 1,89 euro bij de ja. blauwkleurige groot Precies. En daar zit je met Denkel. zes sprietige seré terwijl je er maar één nodig hebt. Ja. En ik heb een rode peper gekocht en wat zout en peper. Daar heb ik de bouillon van getrokken. Vervolgens heb ik de dag daarna uh, die kip van die zof, al, toen het afgekoeld was... heb ik die kip van die bordjes afgehaald. Die kip weggegooid, dus raceproeite met een schuimspaan uit die soep gehaald. Een beetje op er doorheen gaan, gedaan. En heb ik net die soep uh, opgewarmd. Daar een aardappelklein ingesneden in blokjes, wat in de sotto soep hoort. Uh, en toen uh, die gaar gekookt in die bouillon... En uh, een ei erin gekookt, gepeld en er ook weer in gedaan. En dan doe je onderin de kom taugé. Ja. Nou, dat kost ook 25 cent. Wat was dit voor één ja. persoon? Ja. Ja. Uh, Gay. en dan doe je daarop, giet je die hete soep. Waardoor die taugé precies net de goede gaarheid heeft. Hè? Want het is niet helemaal meer rauw, maar precies lekker knapperig. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, en kom je dan zelfs aan 2,40 euro? Want zoals jij het vertelt, kom je op, ja. op min 2,40 euro. Ja. Bijna ja. wel, hè? Ja. Ja. Ja, maar het is ook bijna ja. goedkoper. Ja. Ongelooflijk. Ik vind en je het kan ook, als je dus van die kipkarkast... kan je bijna twee dagen eten. Ja. ja, en ik vind het echt... Kijk, dan kan ja, je het allemaal het durer maken. Is het Suriname of Indonesië? Uh, nou, er zijn Surinaamse varianten. Het is, ja, Soto is gewoon soep en ayam is kip. Volgens mij uit de Hindoestaanse keuken. Dus het is Suriname, Indonesisch, maakt niet uit... Kijk, je kan er van alles bij gaan doen natuurlijk. Je kan Als je ja, geld over hebt, je kan er koriander in gooien. Het is doos. het lekker jongens? Want jullie zitten al te eten. Ik vind het soepje ja. heerlijk. Ja, vind ja. je deze ja. lekker? Ja. ja. Het is ook ja, een mooi. maaltijdsoep meteen. Ja, Doe je hoeft verder mooi. niks te eten. Nee. Nee. En het is gezond. En je kan, ja. Dus je kan er koriander in doen, je kan er ook uh, de gebakken uitjes. Dat vind ik al heel erg ja. lekker om eroverheen ja. te doen. Nou goed, ik ben geen. En als je het dan echt niet meer weet, dan kijk je in het kookboek Het Eenvoudige Kookboek staan Marjan Berg en Jeroen Crabé nou, ongeveer echt... 30 jaar geleden op de cursus. dat haal ik natuurlijk uit mijn persoonlijke verzameling. Want dat Heel boek bestaat boekje. helemaal niet meer. Heel leuk dat was vroeger het Bezuinigingskookboek heette dat. En ja, wat kost het boek? Nee, dat is niet, dat niet ik, zei, ik, krijg, is. Maar ik zie een prijsjacht opstaan. Maar zo ja. willen we ook niet meer eten. Nee, dat is toch heel veel met bleuband. Ja. Nee. Heel en veel bleuband. En margarine. En margarine. Ja. Lieve luisteraars, we krijgen op de valreep natuurlijk nog heel erg veel mail. En die gaan we ook allemaal beantwoorden. Maar na deze uitzending, ik ga vragen of Jos nog even de walnoten kwesties wil oplossen voor ons. Er zijn veel mails over walnoten gekomen. Ja, ook van het Koninklijk Huis. Ik kan er verder nu niks over zeggen. Uh, dit was Mangiari. Over vier weken zijn we er weer. Op vrijdag 17 mei een bezoek ondertussen onze website. En luister eerdere uitzendingen. Of kijk naar wat we nu hebben gedaan. Dankjewel allemaal dat jullie hier waren. Hartstikke leuk en smakelijk. Dankjewel. NTR. Radio 1 en de ontknoping van de eredivisie. Ajax lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen oh, ontvangen. Het geldt zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen Vitesse, PSV en Feyenoord?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 Wij ook niet. Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer. De adviseurs die meebeleggen. Kijk op Optimix.nl De Nederlandse opera presenteert die walkuren van Richard Wagner. Bestel nu kaarten voor deze legendarische klassieker via dno.nl Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Hoe oh, sneller het internet, hoe hoger mijn omzet?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 Luisterboeken vind je bij Luisterrijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl. Dit is Radio 1.